De opstandelingen in de wijk zouden medestanders uit andere wijken van Hama hebben gevraagd om versterking. Het Scheperziekenhuis in Emmen neemt tijdelijk geen nieuwe patiënten meer op. Gistermiddag heeft korte tijd brand gewoed in een hoogspanningsruimte. Daardoor zijn er nu technische problemen. Zo kan de temperatuur in het Scheperziekenhuis niet goed worden geregeld. Er zou geen gevaar zijn voor patiënten, maar nieuwe patiënten worden pas opgenomen als de noodsystemen zijn getest en alles weer goed werkt. De Russische president Poetin vindt dat de leden van de punkband Pussy Riot... geen zware straf moeten krijgen. Dat zei hij tijdens een bezoek aan de Olympische Spelen in Londen. Journalisten vroegen Poetin wat hij vindt van het proces tegen de drie vrouwen... die een lied tegen zijn bewind speelden in een kerk in Moskou. Er is niets goeds aan wat ze deden, zegt hij. En toch vind ik niet dat ze al te streng moeten worden beoordeeld. Veel minderjarige cannabisgebruikers halen hun softdrugs in de coffeeshop... hoewel dat verboden is...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 Het is gewoon echt waar. Het is alweer de honderdste nachtzuster. Ja, de honderdste aflevering van dit programma bij Omroep Max op uh, Radio 1. En het is ook alweer 2 augustus. Of ja, nou ja, het is altijd net een beetje wat je vindt hoor. Dat het nog donderdag is en dat je nog aan het uh, nou, bezig bent met naar bed gaan. Of misschien is het al vrijdag voor jou en ben je net wakker. Wat het ook is, je kunt bellen met 0800 11. 2, en ook deze honderdste aflevering van Nachtzuster draait helemaal om jou. Jij bent degene die beslist waar het over gaat de komende vier uur op Radio 1. Vragen, dat is de bedoeling. Loop je rond met een vraag, misschien al jaren of misschien pas sinds vandaag. En is het een vraag die je graag voor wilt leggen aan het Radio 1 luisterpubliek. Dan is dit je kans. Je belt naar 0800 1121 of je stuurt een mailtje naar nachtzuster.nl. Of je twittert even, dat kan ook nog, naar Apenstaatje Nachtzuster. Of meld je even op de chat, dat is altijd heel gezellig. En te vinden op www.nachtzuster.net. Maar het snelste en eerlijk gezegd ook het handigste is om even te bellen naar 0800-1121. <middels> Ze leg de goele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoeken Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als ah, het blijft toch even bij me staan. Nacht, zuster system. moeten ik onder jou beginnen. Nacht, zuster Ik brand van binnen. Naartsystem. Doe iets aan bij.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 Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzisten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzisten, brand van binnen. Nachtzisten, doe aan me bij je. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzisten, al niet de morgen. Nachtzisten, doe je bij <slacht>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 waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, doe iets van de pijn. Nachtzister, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, doe iets van de pijn. Oh, Nachtzister, auw. Oh, Nachtzister, auw. Oh, Nachtzister, auw. Oh, Nachtzister, oh, Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. De Henny, Vriend, Ernst Jans en die andere twee. Oftewel Doe Maar en een Nachtzuster was dat. 0800 1121. Dat is de komende vier uur het nummer dat je kunt benutten... om je vraag voor te leggen aan het luisterpubliek van Radio 1. Um, eens even kijken. Deal. Hoi, Astrid. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Ben ik goed te horen? Nou, je bent uh, extreem goed te horen. Oké. Okay. Uh, mijn vraag gaat over de Olympische Spelen. Ja. Uh, Groot-Brittannië bestaat uit Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Nou, dat vind ik al heel wat, Adil. Voor zover ik weet zijn de vier ja. landen. Ja. En uh, nou, ze doen, uh, ze doen dus mee. En ja, het wordt ook daar natuurlijk georganiseerd heen om. Maar bij andere uh, sportevenementen, zoals bijvoorbeeld het WK-voetbal of het EK-voetbal, dan doen de landen afzonderlijk mee als ze zich gekwalificeerd hebben. Ja. Ja, bijvoorbeeld uh, Schotland kan bijvoorbeeld op het toernooi uitkomen tegen Engeland. En dat heb je er ook bij de uh, Six Nations Cup, dus rugby. Oh jee. Ja, dat, dat, dat, dat zijn ook. Uh, even kijken. Deze, deze landen plus Frankrijk en uh, Italië. Zes naties. Ja. Ja. En mijn vraag is eigenlijk van. Uh, Waarom doet Groot-Brittannië... Onder universiteiten is het Groot-Brittannië. Ja. En bij andere sporten is het ieder afzonderlijk. Ja, ik vind het sowieso altijd met Groot-Brittannië. Want je mag ook niet Engeland zeggen... tenzij je ook echt Engeland bedoelt. Ja, want uh, bijvoorbeeld in het voetbalteam... zit, een, zit iemand uit... er uh, zit ook een Welshman bijvoorbeeld. Ja, die, die hoort natuurlijk bij het... Uh, ja, het groot ja, maar Waarom... Ja, of omdat, zeg maar uh, is dat alleen bij Olympische Spelen zo? Of ook bij andere sporten of zo? Want ik weet niet hoe het is bij bijvoorbeeld PK-handbal of basketbal. <laughs> ja, ik weet, care I care I weet ook niet wanneer... Uh, nou, maar volgens mij gebeurt het toch niet vaak. Maar, dat, nee, maar ik, ik weet het niet. Ik, weet het niet. ik, uh, ik heb geen idee. Ik, het is een goede vraag en die ga ik dan ja. ook uh, voorleggen. Ja, en, en of de mensen weten of dat ook echt een beetje leeft. Want ik kom. Mijn stamkroeg is een easy pub en daar komen ook wel wat uh, uh, schotse mensen en wilse mensen. Ja. Maar die hebben het niet op sportgebied, uh, die zijn niet voor Engeland. Oh. Tenzij het natuurlijk een Ier is die meedoet. Dan ja, zijn ze dan dus we niet wel. voor Engeland. Maar... Ja, ja, precies, precies. Verwarrend. Dat, ja. dat lijkt me, uh, ik bedoel, van, ja, niet echt verbroederend als je onder... Nee, maar ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde geschiedenis. Nee, ja, ja. Uh, maar... misschien, dat, misschien dat iemand het uh, antwoord daarop kan geven. Misschien ietsjes meer kan zeggen over. Uh, dat bijvoorbeeld iemand uh, op vakantie was in Schotland. en dat hij het een of ander meegemaakt of zo. Ik, uh, ik denk dat daar wel iemand is die zich daarin verdiept heeft. en die dat antwoord weet. Dus ik zeg gewoon 0800-1121. En dan denk ik dat het goed gaat komen vannacht, dat deal. Oké, okay, dankjewel. Verder vind. alles goed? Ja, lekker, lekker. lekker. Oh ja, nee, nou. dan is het goed. Ja, met mij ook alles prima. Nou, dan, uh, dan spreek ik je wel weer. Dankjewel, hè? Oké, tot vriend. Oké, hoi. 0800 1121 Ben, goeienacht. Goeienacht, ik ben Zink. Dag. Um, ik heb een vraagje. Ja, het is misschien heel stom dat ik dat gewoon niet weet. Hmm. Maar um, ik heb een bromscooter overgenomen van mijn baas. Die was van zijn vader en daarna heeft zijn zoontje er een half jaar op gereden. Ja. Maar dat zoontje, dat heeft hem opgevoerd. Ja. Dus nou loopt hij veel te hard. Oh, jee. Ja. Um, nou is mijn vraag, want ik krijg van alle kanten uh, uh, uh, advies, maar de ene zegt wit en de andere zegt zwart. <laughs> um, ja. Ik heb gehoord dat je als ze je aanhouden en ik rijd verder niet te hard. Ik hou dat gewoon op de kilometer tellen bij. Dat ze dan nog, als, die, als ze hem op een rollerbank zetten en hij gaat te veel te hard, dat ze het tenteken in kunnen nemen. Mm -hmm. En toen ik dat uh, uh, daarover belde met uh, de bromfietsmaker, zeg maar. Dan, ...die zei dat je dan ook je rijbewijs in moest leveren. Maar ik denk dat dat is als je ook te hard rijdt. Oh. Dus ik, uh, ik weet niet of iemand dat daar wel van de hoed en de rand weet. Ja, precies. Um, even kijken. Want ik ik, zo, ik ja. ben wel bezig, er zit uh, zo'n snelle uitlaat onder en zo. Die, die, die ga ik er wel onderheen halen. En daar heb ik ook al wel contact mee over gehad. Maar dat zijn allemaal redelijk dure grappen. <lacht> Dus ik, ja, ik, uh, ik geloof ook niet dat het vaak voorkomt dat iemand zegt van, goh, mijn brommer gaat te snel. Ja, ja. Hij gaat te hard, kunt u daar misschien wat aan doen? Ja, en, en ik weet dat dat niet mag. Ja. Maar ik weet niet of je dan gewoon eerst een bekeuring krijgt. <laughs> of dat je eerst, uh, dat je meteen je kentekenbewijs kwijt bent en ook al rij je niet te hard je rijbewijs ook kwijt bent. Ja, ik, ik vraag me eigenlijk af, gaan ze niet je brommen pas testen op het moment dat ze constateren dat je te hard rijdt? Uh, nee, nee, oh. nee, nee, nee, want dat heb ik toevallig op blik op de weg gezien. <laughs> dat uh, mensen aanhielden en die hadden zich aan de snelheid gehouden. Ja. Maar die kreeg wel een boete omdat die hard kon. Dus hij mocht ook niet meer verder. Dus, en, en wist ja, je ja, ik, het, ik, Ben, toen.? heb ik... het ding nou maar net, nog maar net overgenomen. Ja. En uh, uh, een nieuwe uitlaat uh, eronder zetten, dat kost 100 euro. En oh. ik vind de achterband al wat glad. Dat, uh, dat, dat kan ik dan beter tegelijk doen. Want als ze de achterband vervangen, zeiden ze al, oh, dan moet ook de uitlaat eraf. Nou, als ze toch bezig zijn. Maar ja, dat betekent dat ik dan nog wel eventjes moet sparen. Ah. Oh. En. Ik gebruik hem voor mijn uh, uh, werk -wonverkeer. Ja. dus dat, uh, dat is altijd wat lastig. Maar ja, ik, uh, ik, ik vroeg me af wat er nou allemaal wel waar is en wat er nou niet waar is van ja. die Indianen. Aan. Nee, dat begrijp ik. En dat je ook natuurlijk graag wil weten waar je aan toe bent. Uh, even, ja. even een paar vragen. Uh, ja. Toen je hem kocht, wist je toen dat hij opgevoed was... Ja, toen zei hij dat hij alleen een andere uitlaat eronder hadden gedaan. Ja. En toen vroeg ik nog of hij de originele had, maar die hadden ze weggegooid. En je zegt een bromscooter. En ik ben er niet zo in thuis hoor, maar is het dan een scooter of een brommer? of een? Het is een scooter, maar met een geel kenteken dat je een helm op moet. Oh, oké. Okay. Want je hebt ook scooters dat je geen helm op hoeft, begrijp ik. Ja, die, maar die mogen maar 25. Oh, en, en als je flink gas dat geeft met de deze, dan ga je... Hoe ga je op z'n allerhardst? Uh, nou, op die kilometerteller van de scooter gaat hij voorbij de telling wat hij kan. Oh jee. En wat, de, hoe ver kan hij volgens de telling? Over de tak. Zo, dat gaat lekker, Ben. Je moet eventjes onder je scooter vandaan gaan. Ja. Goed. Nou, Ben, je wil dus graag weten, als je nu gepakt wordt, wat, dat, wat er gebeurt? Ja. ja. Of, je, of je dan je kenteken kwijt, of, de, of je rijbewijs, of je scooter, ja, of je... Ja, want ik denk, mijn rijbewijs, ja. dat kan ik mij voorstellen dat je die kwijt bent, als je ook inderdaad die snelheid rijdt. Maar ik hou mij op uh, de woonerven aan 30 en daarbuiten uh, aan 40, ja. dus ik rijd niet te hard. Uh, van, van, maar ik, ik heb hem net twee weken geleden gekocht dus daar had ik voor moeten sparen en dan moet ik eerst weer even sparen om dat uh, uh, weer bij elkaar te krijgen om die achterwand en die uitlaat te laten veranderen ja, nee dat begrijp ik oh wat een toestand zeg nou, ik, uh, ik zeg 0800 1121 ik denk zomaar dat het wel moet lukken Ben om het even duidelijk te krijgen voor je dat zou heel fijn zijn, als ja. dat zou echt heel fijn zijn. Daar zou ik mij een groot plezier mee doen en de luisteraar die het weet ook. Ja, nou, dat weet ik niet. Maar uh, denk erom dat je in ieder geval niet te hard rijdt, hè? <laughs> nee, nee, nee, maar ja. dat, dat, daar, daar let ik nu al op. Ja, precies. Oké. Okay. <laughs> nou, uh, goeienacht, Ben. Stil ja, voor ik luister ja. verder en misschien, ik hoop dat iemand de oplossing weet. Ik uh, hoop dat het goed komt. Oké, okay, dank u wel, mevrouw. Dag, dank u wel, meneer. Graag. 0800 1121. Heleen? Heleen? Ja, ik zet even de radio uit. Oh Daar ja, dat is een Hoi. goed moment. Hoi. Ah, Oké. Okay. Um, mijn vraag. Um, ja. de, al een hele lange tijd hoor je maar steeds over radiotelevisie... dat er overlast is aan ganzen. En dat ze bij duizenden worden vergast of neergeschoten, weet ik veel. Uh, nu houd ik al van een stukje vlees. Zeker als ik niet gelijk stijf sta van de antibiotica en zo. Ja. Uh, uh, dus ik wou graag wel een stukje een lekkere bout, uh, of zo. Oh. En nu is het verbazende, je kunt het dus nergens krijgen. Niet bij de polie, niet op de markt, uh, ja, nee. En wat ik dus wel uh, bijvoorbeeld gehoord heb, is dat bij de voedselbank wordt gebracht. Vind ik ook prima hoor. Maar dan ja. moet er moeten dus er zoveel zijn. Uh, moed, uh, uh. Dus uh, mijn vraag is, is er een luisteraar die, weet, die een manier weet voor mij om, om ook aan een lekker stukje gans, waar ik gewoon voor wil betalen, ja. kan komen. Maar jij zegt een lekker stukje gans, dus je hebt wel eens ah. eerder gans gegeten. Ja, ooit met kerst of zo. Oh. En dat was notabene ook nog een uh, bevroren, uh, terwijl ik uh, liever vers heb, maar toen... Uh, ja. Maar met, met kerst uh, hebben sommige polieren... en trouwens polieren op zich, die sterven ook uit... Uh, die hebben dan nog wel eens een gans, maar ook nog dus met moeite. Ja. En ik begrijp daar dus niets van. Nou ja, ik wil niet veel zeggen, maar bij ons in het park... Ja. Dan kun je dus bijna niet uh, doorheen lopen zonder dat je een gans uh, onder je uh, voeten krijgt. Ja, nou ja, dat uh, kunnen aan. Er zijn, er zijn er genoeg en er zijn er te veel en, en, en ze worden omgebracht... Vanwege de overlast. En ja, ze vervuilen zelfs de grond met, met de uitwerpselen. Dat hoorde ik ook uh, een paar dagen geleden. Dat is sloten en zo, da daar komt het ook allemaal in. En, uh, dus het is echt een vreselijke last. Uh, maar goed, uh, uh, er moeten heel veel dode ganzen zijn. Maar ik kan er niet. Jij ja, kan, kan, ja, kan er niet aankomen. Ja, ik heb er niet in te pakken. Maar, de, ik weet niet hoor. Maar de, de, ik, ik, uh, ik heb dan een tijd heel kort in Frankrijk gewoond en maakte ja. iedereen zich verschrikkelijk druk over de ganzen en de ganzen lever en dat soort dingen. Ja, ganzen lever. Ja, daar, daar wil ik het niet over hebben. Nee, maar dat Friek. is echt, dat is echt heel zielig. Ja. Dat is echt heel zielig. Ja. Het is wel, ik, ik vind het wel, uh, echt wel lekker. De gans leven, maar het is echt heel zielig want die beesten krijgen dan met een wat moet er in denken met als een... dat gaat? Nou, hoe heet zo'n ding? Zo'n trechter krijgen ze ja. gewoon dan uh, eten in zich gepompt, ah, zeg afgeleven. maar. Ja, dat is heel zielig, oh. maar ja. daar heb je dus ook uh, de ganse soort ganzenboerderijen. Ja, ja, maar dit in Nederland weet ik dat eigenlijk niet. Ganzen, ik vind het, ik vind wel een beetje rotbeesten. Ja, nee, maar mijn, de, ik, ik heb gewoon iets van, wat blijven die, wat blijven die dode ganzen? Ja. Nou, ja, die dode ganzen weet ik niet, maar de levende zitten allemaal bij ons in het park. <laughs> en en, en, en mijn, mijn dochter en ik durven er niet langs. Ik vind echt enge beesten. Ze blazen ook, hè? Ja, ze kunnen behoorlijk agressief zijn ook. Ja, precies. Ja. Nou ja, ik, er gaat vast een enorme gansliefhebber bellen. Die gaat mij uitleggen waarom, uh, waarom jij geen gans mag eten. Of er belt iemand die je gaat vertellen waar je je gans vandaan kunt halen. Alle, allebei kunnen ze terecht via 0800-1121. Hetzelfde geldt ook voor wilde zwijnen. Die moeten er zijn in Nederland. Ja, en die? In dat, Spanje en in Frankrijk. Wil je die je ook wil, opeten, Helene? Wil, uh, ja. Daar Wat je ben jij voor albelix? En... <laughs> <laughs> Ja, op zijn tijd, denk ik, <laughs> een half jaar of zo, maar dat vind ik dan een feest. Een wild en, zwijn. Ja, ja. Die, die, die, daar rij je ook overheen als je richting uh, zeg maar Radio Kootwijk daar zo de Veluwe. Ja. En ook daarvoor van geld. Je, je, je kunt dat nooit krijgen. Ja, maar daar of... zijn er toch niet zo verschrikkelijk veel meer van? van? Met kerst, met heel veel moeite, kun je dan wel eens iets krijgen. Maar ik, ja, ik bedoel, ze moeten er veel langere tijd zijn. Nou ja, voor gansen in ieder geval, die zijn er geloof ik het hele jaar, als ik me niet vergis. In het maar... gansenland, ja. <lacht> 0800-1121. Oh. Ik ben benieuwd, Helene. Dankjewel oh, okay. voor je vraag. Oké. Okay. Goeiedacht. Hoi. Hoi. knows what the wild goose knows and I must go where the wild goose goes wild goose brother goose which is best a wandering foot or heart at rest <laughs> tonight I heard the wild goose cry winging north in the lonely sky I tried to sleep but it won no use 'cause I am a brother to the old wild goose Was kind and true to me She thinks she loves me the more fool she She's gotta learn that it ain't no use To love the brother of the old wild goose is warm and the snow is deep and I've got a woman who lies asleep. When she wakes at tomorrow's dawn she'll find poor critter that a man is gone. Ah! My heart knows what the wild goose knows and I must go where the wild goose goes. Wild goose, brother goose, which is best? Wandering for a heart at rest. Let me fly, let me fly, let me fly away. coming and the ice will break and I can linger for a woman's sake. She'll see a shadow pass overhead. She'll find a feather beside my bed. My heart knows what the wild goose knows and I must go where the wild goose goes. Wild goose, brother goose, which is best? Thank you, Lane, and cry of the wild goose. Ja, schreeuwen doen ze wel. Hè? Die wilde ganzen, als uh, Helene zien. Want Helene wil graag weten waar ze een gans kan kopen om op te eten. Uh, 0800 1121. Ben wil heel graag weten hoe het zit met zijn uh, scooter. Want die gaat te hard. Hij heeft hem gekocht van iemand die hem opgevoerd heeft. En hij vraagt zich af uh, uh, wat er gebeurt als die opgepakt wordt. Of die dan zijn kentekenplaatje kwijtraakt, of zijn rijbewijs. of... Uh, nou, zo'n goede naam. En Adil, die wil weten hoe het zit met Groot-Brittannië, oftewel met Engeland, Wales, Schotland en Ierland. Want bij de Olympische Spelen ja, doen ze mee als één land. Maar zijn er ook evenementen waar ze apart weer aan meedoen? En hoe zit dat dan? Wanneer, hoe en wat en waarom? 0800 1121. Dick, goeienacht. Dick. Dick, wakker worden. Ja, ik ben heel wakker. Uh, Allereerst, jammer dat de kunstacademie in uh, Kampen weg is. Ja, dat is wel al, ik denk nu, nou wat zal het zijn, een jaar of tien, hè? Ja, maar er zijn nee. wel helemaal weer mensen weggekomen. Maar ik had een ja. vraag aan u. Uh, ik zit in een band. Ja. Een uh, leuke band, die oh. kent Jurgen ook van de NCRV. Ja. En uh, de, de, wij zitten dan met uh, rechten van, we zijn nu met een uh, nieuwe zaadij bezig. Ja. En uh, sommige nummers, uh, dat, dat is zo klaar. En uh, bij andere nummers uh, heb je een hele hoop zeur. En ik, ik dacht persoonlijk oh. dat er, nou, de rechten mogen nooit vallen, maar dat je toch toch de, de vrijheid heeft om, om na 50 jaar nummers voor mensen op te nemen, te vertolken. Maar, uh, Dick, je zit dus in een coverband, begrijp ik. Ja, nou ja, god, uh, ik, ik... 7 krijg ik AOW, dus dan weet we het wel. Ja, en dan stop je met je coverband, of niet? Nee hoor, het gaat oh, gewoon okay. door. Oh. Dat wil de regering, doen we allemaal. Maar ja. dit, dat, hoe dat met die rechten zit, dat, ja. Uh, ja. Nou, van de ene groep kun je wel uh, nummers gewoon opnemen en, en van de andere niet. Ja. En welke welke uh, liedjes hadden jullie graag willen zingen, opnemen? Nou, ik heb uh, een, een heel delicaat probleem. En dat is. Uh, we willen graag uh, twee nummers van Herman brouwdodd nemen. Nou, dat kan dus niet. Oh. Of je moet de pottenmij trekken. Ja, ja. Nou, ja. En welke liedjes B hebben jullie opgenomen waar je geen problemen mee ondervond? Uh, nou, de, de, de, vooral uh, van de pletneus. Uh, ja, de, de, de, de 50 jaar muziek. Mm -hmm. Ja. Ja. Nou ja, ja dat, het verschilt. Ja, het is natuurlijk ook iets, als het heel oud is... dan is het misschien wel makkelijker als men... Maar ja, Herman Brood is ook niet heel nieuw. Welke, nee, welke liedjes die, van Herman is Brood... Al, uh, je... Gaat u door? Nee, welke liedjes van Herman Brood wilden jullie? Twee liedjes van Herman Brood, welke dan? Ja, Still Believe en uh, Margarita. Oh. En waarom juist die twee? Eh. Uh, is. Uh, ja, u, u bent alleen tien, maar. Uh, Margarita is uitgeschreven voor een ex-vriendin. Uh, van. Uh, door Herman. En Herman was een fantastisch artiest. Uh, dat uh, wijt u wel ook. Ja. En uh, ja, nou ja, dan, dan kom je bij uh, coach Koosweg en uh, bij, bij zijn dochter en uh, ik, ik snap het wel, die mensen zitten bovenop de boedel. En er moet ook wat binnenkomen, maar er is helemaal geen uh, gesprek mogelijk of er uh, ja, is niet eens over te praten. Hmm. Nou ja, misschien, er zijn misschien gewoon ook artiesten die hebben aangegeven dat ze niet willen... dat ze door alle bands zelfs niet door een hele leuke coverband met dik in de gelederen gecoverd willen worden. Dat kan natuurlijk. Ja, maar dat weet u ook wel. Ik bedoel... Ja, uh, dat weet het ook wel. Ja. De, de hele muziek is uh, gewoon een replica van wat oud uh, geweest is. hè? Eh? Hmm. Ik bedoel, als ik het sport zou, dan denk ik ook, oh, nou er zit wat Pink Floyd in en uh, ja, noem maar op. Ja. Goed, ik weet niet helemaal, Dick, wat het nog met je vraag te maken heeft, maar het is leuk om de sport zomaar even te vermelden. Um, en, en nog even, hoe heet je bent, Dick? Section blues. Section Blues. En uh, de, de, verder is het wel gelukt met het, uh, het album opnemen? Ja, nou ja, het is nog niet uit, omdat we nog steeds uh, op die twee nummers vastzitten Die, uh, ja, waar je de rechten niet van krijgt. Die twee nummers van Herman Brood? Ja. Maar dan ga je toch iets anders doen? Nee, maar het zijn hele mooie nummers. <laughs> en ik ben een noordeling en jij komt uit kampen. En, uh, ja. Ik heb, ik heb daar familie wonen. En, uh, maar je weet hoe moordelingen zijn. Uh. Ja. Je hebt je, je uh, erin vastgebeten, zeg maar. Ja, je hebt toch hout lief. Nou, niet heel erg hoor. Nou, nou, nou. Nee, ja, nee, ja ik woon er. Maar ja. Er gebeurt, gebeurt niet heel veel hoor, Dick. Nee, er gebeurt niet veel, maar nee. het is wel een prachtig. prachtig het ziet er prachtig. mooi uit. Als je met de trein zo aankomt, of met een boot... dan ziet het er mooi uit. Ja, en en, uh, een... die woont uh, bij de IJssel. En, uh, ja. Jammer dat het zo gereformeerd is. Maar ja, ja daar kan je ook niks aan doen. Nee. nee, ik moet zeggen... ik heb het ook nog niet geprobeerd. Maar um, goed. Nou, uh, Dick, ja, de vraag is dus eigenlijk... waarom sommige rechten van liedjes... heel gevoelig liggen... en uh, waarom je sommige liedjes wel gewoon mag kofferen. Ja. Ja. Nou, 0800-1121. Ik, ik ga mijn best doen. Hey, Alfred. Ja. Uh, voorzichtig terug naar huis, hè? Ja, dat zal ik doen. Jij voorzichtig naar bed straks. En de groeten aan je kinderen. Dat zal ik doen. Dag, Dick. Dag. Dag. Dit is uh, niet Dick, maar Herman Brood. En uh, Still Believe. You make me feel... Like a drunk, you lose the scar. But every time you walk out of me, I find myself left with a broken heart. But it ain't my way to quit, mom. Herman Brood, dus een stilblief. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen... met je vragen en je antwoorden natuurlijk. Um, even kijken, Joop. Goedenavond. Hallo. Kun je me goed verstaan? Heel goed. Niks meer aan Hoi. doen. Mooi. Ja. Nou, uh, ik heb me een beetje kwaad gemaakt uh, de laatste tijd... over, oh. uh, over het nieuws uh, van... Er zijn mensen met de ziekte van pompen. Ja. En dat was deze week in het nieuws. Hè. En wat is dat, dat, dat de uh, ziekte van pompen? Nou, ik heb daar uh, niet heel veel verstand van... maar ik weet dat het een zeldzame ziekte is. En het draagvlak om die medicijnen te vergoeden... dat wordt steeds minder. Ja. Nou, kijk. Oh, ik weet dat het medicijn al tien jaar bestaat omdat er een producent is die een monopoliepositie heeft. Nou, Even hypothetisch. Stel voor dat ik een, een dochter zou hebben die die ziekte zou hebben. Ja. Ze vragen 200.000 euro per jaar voor dat medicijn. Ja. Nou, Stel voor dat ik ken iemand en die kan het namaken. Hup, dan, dan maken we het gewoon na. Dan gooi ik er wat geld in aan. Uh, geen 200.000 euro. Maar, uh, en... En dan, mm -hmm. dan? Dan kom ik voor de rechter, want uh, die producent die gaat mij uh, waarschijnlijk gewoon uh, voor de rechter slepen. Mm -hmm. En, en wat, wat prevaleert dan? Uh, het leven of het recht van, van, van de producent? Snap je wat ik bedoel? Nou, eigenlijk niet. Jouw vraag is, als ik medicijnen ga namaken, waarom mag dat dan niet? Ja, maar meer... Ik wil het iets scherper stellen. Namelijk... Uh, uh, het is leven of dood. Ja. Kijk, kijk, je mag toch niet... een medicijn in handen hebben... wat, wat, wat leven betekent... en daarom veel geld vragen. Ik, ik wil... Mijn gezonde verstand... Uh, neigt ertoe... dat de rechter zal zeggen van... Oké, okay, oké, okay. dan, dan, dan kiezen we voor het leven en niet voor, uh, voor de producent. Mm -hmm. Ja, maar wat is nu precies je vraag? Nou, ik, ik, ik, ik zou graag uh, antwoord willen hebben op, uh, op de vraag van... is er zoiets mogelijk in het recht? Uh, of, of kiest het recht altijd voor gewoon uh, de, de regeltjes zoals bijvoorbeeld dat de producent wint. Maar het joop. Ja. ja. Stel dat ik, uh, uh, nou, ik roep me wat tien jaar bezig ben met vijftig uh, mensen om een bepaald medicijn te ontwikkelen. Ja. En uh, dat heeft mij een enorm investering gekost. Ja. En vervolgens verkoop ik uh, zo'n potje pillen voor 100 euro per potje. Ja. En jij gaat het namaken en jij verkoopt, die dingen voor, jij verkoopt het voor 1 euro per potje. Ja. Dan op den duur gaat er niemand meer medicijnen maken. Ja, nou kijk, ik wil wel een onderscheid maken tussen Adidas of, uh, of levensreddend. Ja, ja. Op wat ik bedoel? Ja. Jij vindt dus, dat ja. als het levensreddend is, dat iedereen het na mag maken? Ja, absoluut. Maar dan valt uh, het ook weer niet meer te controleren. Dan kunnen opeens, uh, uh, kan uh, Frits van om de hoek zeggen van... hé, hey, ik heb hier precies hetzelfde. Nou ja, dan, dan zijn er natuurlijk een bepaalde regels afgebonden. Dan zijn het uh, gewoon markt. tic taks Nee, maar ik wacht even. Jij, ja. jij chargeert de boel een beetje. Ja, jij niet, wil je zeggen? Nee, ik oh. wil het juist heel erg transpar transparant maken, allemaal. Oh, oké. Okay. Maar, dus zodra maar medicijnen de mogelijkheid hebben om je leven te redden? Ja. Dan uh, moet het uh, iedereen vrij zijn om ze... Waarom is dan niet iedereen vrij om ze uh, na te maken, wil jij eigenlijk vragen? Ja, absoluut. Daar ben okay. ik helemaal voor. En, en uh, is het dan dat zo dat het... Argument, het... Ja? Jouw argument van, uh, kijk, uh, dan uh, gaan mensen helemaal geen moeite meer doen... om nieuwe medicijnen uit te vinden, mm -hmm. dat vind ik... Dat, dat, nou ja, daar hebben ze er geen geld voor. Ja, als je heel mogen, veel investeert om een medicijn een... uit te vinden, dan moet het ook dat geld weer opbrengen, toch uiteindelijk? Ja, ik vind het allemaal best, maar er moet ook nog een soort erecode zijn. Er moet ook uh, een arts, moet ook nog het gevoel hebben van ik wil dit gewoon doen of zo. Ja. Niet alles moet om geld gaan. Maar waar, waar uh. ligt dan ook de grens? Want als je zeg maar een, een ziekte hebt waar je. Um, uh, binnen nou ja, Om maar even een naar voorbeeld te stellen: een ziekte waar je binnen vijf jaar aan overlijdt. en je slikt de medicijnen en je overlijdt dan na zes of zeven jaar. is het dan levensreddend? Ja, nou kijk, dat zijn altijd van die zaken. Ja. Waar, waar je heel lang over kan praten. Maar ik vind ja. van wel. Ik vind van wel. Oké, okay. ja, dan moeten we misschien en... wel een lijstje maken. met regels die vallen onder levensreddend. Absoluut. En uh, waarschijnlijk is dat nou niet gebeurd. Nee. En daarom uh, kijken, waar nou het kabinet mee aankomt... het hoogst haalbare prachtige voorbeeld is van ze gaan onderhandelen. Hmm. Nou, geweldig zeg. Nee, maar, ja, ja, nee, maar ik begrijp wel waar je, je boos om maakt, Pardon, sorry. Nee, ik begrijp wel waar je je boos om, om maakt, maar ik probeer met mijn voorbeelden een beetje duidelijk te maken dat het niet zo eenvoudig ligt als dat jij het nu stelt. Jawel, want het oh. is geen Adidas of Nike. Ja. We hebben het hier over leven en dood. Ja, maar er is een heel grijs gebied, want als jij zegt van als het levens. Je zei eerst levensreddend, maar je ging al over naar levensverlengend. Ja. En van ja, sommige dingen wel. weet je helemaal niet of het levensreddend is of niet? En wat doe je dan ja, met de kwaliteitsverbeterende dingen? Dat weet ik inderdaad niet. Ik, ik weet niet uh, de juiste details. Maar we, dat weten we allemaal niet. Nee. Maar ga, we gaan er even vanuit dat er een medicijn is wat levensreddend is. Mag je daar een patent op hebben? Mag je dan vragen 200.000 euro of je gaat dood? Dat wil ik duidelijk hebben. En dan weet ik zeker dat een rechter met een beetje gezond verstand zegt van nee, dat gaan we zo niet doen. Hmm. Oké, okay, ja, nou ja, ik, ik vind het, het klinkt heel mooi Joop. En ik, uh, ik zou willen dat er gewoon heel veel mensen waren die uh, voor, vooral hun volledige vermogen investeerden in het. Uh, uh, in het ontwikkelen van uh, levensreddende medicijnen. Dat zou heel mooi zijn. Maar uh, ja, uh, dat, dat uh, is misschien toch weer hetzelfde verhaal als dat we ooit hadden. Dat waarom niet iedereen die het heel goed heeft... gewoon een groot uh, substantieel deel van zijn inkomen overmaakt... naar uh, delen van de wereld waar mensen doodgaan van de honger? Ja, maar ja, jij, wilt, jij wilt veel. Ik ja, wil moeten, ik, ik, ik, ik heb jij nou wil beginnen kikken. met het ene een, een, niet nader omschreven levensreddende medicijn. Ja, god, ik wil ook dat iedereen te eten heeft en te drinken en uh, dat de wereld mooi is. Maar... Uh... Kijk, er zijn gewoon mensen met, uh, met kinderen die ziek zijn en die yeah. kunnen geen 200.000 euro per jaar betalen. Nee. Nou, kom uh, op, uh, ga dat voor de rechter brengen en zeg dan van, dat klopt, dat klopt niet. Mm, klopt nou. iets niet. En maak dat na en ga het voor de rechter brengen en, en, en, en dan krijg je antwoord. Ja. Yeah. Nou, ik, ik vind het een mooi streven, Joop. Ik ben benieuwd. Misschien belt er nog iemand naar 0800-1121 over het onderwerp. En uh, bedankt in ieder geval voor het bellen. Oké, fijne avond. Oké, okay, hetzelfde. Dag. 0800-1121. Gerard. Hallo Astrid. Hoi. Ik heb uh, twee antwoorden. En ik wil ingaan op die, uh, dat vorige Daar heb ik een aardige toevoeging voor. Maar allereerst die, uh, die allereerste vraag van die, uh, uh, die sportbonden. Uh, ja. Wels... Noord-Ierland en uh, Schotland, die hebben hun eigen uh, voerbonden. Ja. Dus ze mogen ze gewoon bij de UEFA meedoen. Gewoon tussen, tegen, de, tegen de, uh, de rest van Europa. En ook met uh, rugby mogen uh, ze meedoen. Oh. Omdat ze aparte bonden hebben. Maar dan uh, heb je ook nog uh, ja, de bond van de, de, de, de, de Groot-Brittannië. Ja. En daar mogen ze alleen maar meedoen met de FIFA. Dus okay. het, zit heel, het zit heel ingewikkeld in elkaar. Het is, ze hebben, het is, het is, om in Nederland te vergelijken, dat, uh, Groningen, Friesland en Drenthe die hebben een aparte voorbond. Ja. En die mogen dan meedoen in, uh, in FIFA-verband. Ja, en, en, daaraan, en dan, dan, mag, de, dan verliezen en dan we mag, met vier Europees teams in plaats en, van één. Uh, ja. oh, namens de Friese bond bijvoorbeeld meedoen uh, tegen ja, te, te, te, te, te, uh, Bayern München. Ja. Om een gek voorbeeld te geven. Nou ja, dat zou, uh, dat zou weer hele nieuwe mogelijkheden openen. Er wordt nog, nog steeds, ben ik bang, niet gewonnen dan? Nee, dat niet. Maar dan nee. geef ik me een extreem voorbeeld. Ja, nou ja, daar ben ik dol op. Ja. ja. Oké, okay, voetbalbonden, en, en dan, aparte twee, voetbalbonden dus. Ja, ze, ze hebben gewoon, uh, gewoon iedere. Uh, ja, ze, nou, hoe, hoe noem je dat daar? Uh, uh, Zij zijn gewoon aparte. Het een soort deelstaat. Die hebben een eigen voetbalbond. Ja. En dan over die brommer. Uh, ja. Hij moet er niet mee gaan rijden, want als hij maar gepakt wordt... wegen nee, gladde band en dan wordt zijn uh, kenteken gevorderd. Ja. En dan moet uh, zijn brommer in de oude staat uh, teruggebracht worden. Ja, nou ja, dat wil hij toch. Ja, maar uh, hij mag er niet mee rijden, want als, als hij gepakt wordt... Dan wordt uh, testond uh, zijn kenteken gevorderd. En dan uh, wordt hij in beslag genomen. Of tenminste niet... Uh, dan, en dan moet hij hem... Uh, en dan krijgt hij een kenteken weer terug. Als hij hem uh, weer kan laten zien uh, dat hij... Uh, in de oude staat is hij, nou, en daar heeft hij geen geld voor, dus euh, ja, het is een hele eh. ja, heel, heel rare kwestie, wilde je gaan heel zeggen. Heel raar, ik. Want je maar het is rijden, want ik, ik kijk altijd naar die programma's weg, en zo. Nou, dan ziet de politie, zien we een auto rijden, dan zeggen zij, ze, ja. wat een raar geluid, die motor, hup, even stilhouden. houden. Zit er uh, niet de originele motor erin? Nou, en dan uh, zeggen zij, ze, dat is niet de originele motor. En dan uh, wordt het kenteken ook gevorderd. Mag dat niet? Mag je niet een andere motor in je auto hebben? Ja, wel de, hetzelfde type. Ja. Maar niet uh, dat hij uh, een beetje opgevokt, laat ik het zo zeggen. Oh? Ja. Goh, dat wist ja. ik niet. Dat dat niet mocht. Nee. Maar, nee, nee. maar, maar even, eventjes voor mij, Gerard. Ja. Um, hij moet dus kiezen tussen nu zijn brommen of zijn scooter in de schuur laten staan totdat hij geld heeft om, de, uh, om er een andere uitlaat onder te laten zetten? Ja. Of hij gaat er nu op rijden, wordt zijn kenteken een keertje ingevorderd? Misschien over een half jaar, ik roep maar wat, als hij pech heeft ja. uh, volgende week al. En dan moet hij er dan een nieuwe uitlaat onder zetten. Ja, dan zou ik ook zeggen, nou ja, als, je alleen, als alleen dat gebeurt... dan kun je er toch gewoon op blijven rijden totdat ja, je kenteken ingevorderd Ja, gewoon blijven rijden. Misschien uh, glipt hij door de maatje van uh, de het net heen, zo maar zo te doen, ja. Ja. Maar je zegt, net, je zegt net drie minuten geleden, zeg je nog, hij moet er niet op rijden. Nou, ja. Wat moet hij na, nou? nou of niet, niet op rijden, nee. Uh, hij, uh, als je erop rijdt en hij wordt, uh, en dan zullen we van de band zien, en zeggen hey, ze, die band is glad, gaan ze even langs de kant, en dan gaan ze verder kijken. En dan zien ze die uitlaat, hey, niet de originele uitlaat, en dan gaan ze verder kijken. Maar uh, dan zeg ik, uh, het, het is, uh, hij moet het risico gewoon nemen, ja, gewoon, uh, nou, rijd ik erop, dan, uh, ja, dan ken ik... Wacht tot ik geld genoeg heb, dat ik een nieuwe band heb, een nieuwe uitlaat en de rest allemaal. Ja, maar ja, ja inderdaad, het alternatief is er niet op gaan rijden. Dus, uh... Het alternatief is er niet op gaan rijden, wacht tot je geld genoeg hebt, ja. Maar krijgt hij dan ook, uh, krijgt hij niet ook nog een enorme bekeuring dan, behalve dat ze Ja, dan kenteken... hij ook nog een enorme bekeuring. Kijk, dat maakt het weer een ander verhaal natuurlijk. Ja. Weet je ja, ook uh, hij, hoe hoog hij... die bekeuring uh... Ja, dat, dat, dat, dat kan je vergeten te zeggen. Hij kreeg ja. ook een enorme bekeuring. Ook nog? Ja. Eh, heb je enig idee hoe groot die enorme bekeuring is? Nee. Geen, Om en nabij? Het, nou, het zijn wel een paar honderd euro, dat weet ik wel, uh, ja. ja. oké. Okay. Al is band. nou, dan zeggen ze dat is zoveel. Uh, uitlaat niet in de Orginebestaat. bestaat. Uh, dat is zoveel. Uh, de, en dan gaan ze misschien vinden ze nog meer. Ja, stel je voor. Ja. ja. Nou, uh, en had je, je wilde ook nog iets zeggen over dat verhaal over die van jou, medicijnen. medicijnen. Ja, ja ik, uh, ik heb een hele. Het is misschien heel raar, maar ik zit. Uh, ik lees trouw en er stond gisteren. Uh, trouw gisteren stond er in een gezonde brief dan. En dan ging over die geldinzamelingsactie van uh, Alp du zes. Ja. Dat, uh, je, je weet wel dat, dat, dat er. Ik weet niet voor mensen die gaan dan zes keer. Uh, de Alp du S op en dan samen uh, dan ze geld in. En dan vraagt hij ja. zich af van. Ja, jongens. Wat doen ze met dat geld? En dan uh, wordt er geld uit, uh, zit iedereen zijn eigen gek te rijden om te uh, ja. uh, geld in te zamelen. En dan wordt ja. er onderzoek gedaan. Ja. En dan vinden ze een medicijn. Ja. ja. En wie is daar dan uh, de eigenaar van? Hè? Hey, kijk dan uh, met, uh, zeg maar met, uh, met giften en alles is er dan uh, een medicijn gevonden. Ja. En dan uh, die, iemand die gaat en uh, gaat het dan produceren die zegt, ja, ik ben de uitvinder. En dan krijg je dezelfde probleem als met die ziekte van pompen. Ja, ja, ja. En dan ga je zeggen... ja, maar ik ben zes keer de Alp d'Hesse opgefietst. Dus ik wil voordat, korting. Wordt er een medicijn gevonden wordt. Ja. En dan gaat een, wordt er een medicijn gevonden. En dan gaat een fabrikant... die gaat er uh, miljoenen miljoenen winst mee maken. Ja. Maar ja, aan de andere kant... als dat geld er niet komt, als die investering er niet komt... dan komt het onderzoek er ook niet, want dan is het niet winstgevend. Ja, ja, ja daar hebben, hebben we het net ook al over gehad. Ja. Hadden, van, ja. Dus ja, nee, maar daarom zei ik, zit er nog bij, ja, jongens, we zijn we mee bezig? Maar ik bedoel, laat fabrikanten vooral heel veel geld verdienen met medicijnen, want dan wordt iedereen gestimuleerd om heel veel nieuwe medicijnen te ontwikkelen, toch? Ja, ja, ja maar het is voor tien jaar is je dat ook trooi. Daarna mag uh, iedereen het namaken. Ja, ja, ja. Dat je... Dat je eigenlijk, dat, dat, het is verschrikkelijk dat zonder, zuur als je, je net op, binnen die tien jaar... Ja, maar nee. het is ook zo dat als er geen geld mee te verdienen valt, dat niemand dan met de nee, ja, medicijnen voor die ziekte komt. Dat is zo, van uh, ja. dan neemt niemand het risico en dan gaat iedereen dood. Ja, precies. Nou ja, ja. iedereen, maar wel veel. Ja. Ja, nou ja, om... nee, dat blijft inderdaad ja, ik... een lastig een lastige gegeven. Nou, misschien kan ja, er nog iemand iets leerzaams over zijn. Ja, jongens, nu nou, halen we geld bij elkaar. Er uh, is met het goede doel is er geld binnengehaald. En dan gaat er straks een fabrikant die gaat uh, met de uh, met, winst met strijken. Wat, uh, wat wij bij elkaar. Uh, wat ik heb ook. Ja, maar het is uh, ook niet andersom. Niet nee, maar het is ook andersom. Kijk, als, als, ik ben een fabrikant en ik, ja. ik wil een uh, medicijn maken. En ik weet dat mij dat. Ik hou het even klein. Ik weet dat het mij 100 euro kost. Ja. Vervolgens fiets jij, Gerard, uh, uh, drie keer de Alp Duess op. En zeg je: Kijk, ik heb 50 euro opgehaald. Dan zeg ik: Nou, weet je wat? Oké, okay, als jij die 50 euro investeert, dan investeer ik die andere 50 euro in de hoop dat ik er heel erg winst mee kan maken. Ik weet het niet zeker, maar dat doe nee. ik. Kijk, en, en dat is het gegeven, toch? Ja. Anders dan zegt die fabrikant, ja, luister, even, dat gaat mij 100 euro, euro kosten... en ik weet niet of het wel wat oplevert, ik doe het niet. Ja, het is, het is, het is een heel ethische kwestie uh, als het, uh, Ja. het... Ja. Nou ja, het zou prachtig zijn als iedereen met veel geld zou zeggen... van nou ja, laat ik dat vooral investeren in het ontwikkelen van medicijnen, maar ja... Dat, misschien uh, ja, het is ook een beetje raar om te zeggen van nou, ik ga, ik ga geen sponsors zoeken voor uh, kankeronderzoek. Want ik wil eerst de zekerheid hebben dat ik dan zelf uh, gratis die medicijnen krijg als het, als het lukt om ze te vinden. Ja. Dat is ook raar. Ja. Goed, nou ja, het, uh, het, uh, ik blijf het wel prachtig vinden dat al die mensen dat doen, hè, dat fietsen, want dat is me een afzien. Nou, dat... Dan gaan we eens met uh, zoveel duizend man uh, de op, op. Potver, dus, uh, nou, uh, ik, uh, ik doe het ze niet na. Nee. <laughs> nou. nee ik, ik kijk er liever naar. Ja, nee, dat, is, dat, al, dat al niet eens. Maar het is wel, het is wel een prachtig, uh, prachtig gegeven. Dank je wel, Gerard, voor je telefoontje. Ja, dat is uh, nou, als ik weer nog een antwoord heb, uh, dan bel ik later nog eens een keer terug. Is goed, spreek ik je ja, dan. Precies. Ja, ja, dag. dag 0800 1121. Game wise to you Show walks midnight in That showed me what to do Kept my coolness ain't no fool Who you think you're messing with I know how to keep you out Cause I know where Stephanie Mills en de Medicine Song 0800 1121 voor vragen en voor antwoorden natuurlijk. Ben, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja, ik heb een, een, een vraag. Kijk. Uh, op de televisie zie je, het wel een reclame komt, daar zo'n zo auto aanrijden. Ja. En die rijdt dan over het beeld zo van, van rechts naar links. Ja. En tot mijn verbazing zie ik dan die wielen van links nee. net er tegengesteld draaien. Oh ja. Hoe kan dat? Oh ja. Dat vind ik zo raar, gezegd. Ja, dat is een optisch bedrog, Ben. Ja maar, maar, ja, maar hoe kan dat, hè? Ja, hoe kan dat? Dat vraag ik me nou even af. Oh, dat is weer typisch een vraag die me al heel vaak uitgelegd is en die ik dan vervolgens meteen weer vergeet. Ja, is het al eerder gebeurd? Ja, de, de, de vraag is inderdaad al eerder gesteld, maar het is, het, het is heel herkenbaar. Je ziet, ja. het is, het is zelfs zo, is mij een keer verteld als je een paard en wagen ziet op televisie. Ja precies hetzelfde. Die grote houten wielen, daar zou je toch heel goed moeten kunnen zien... welke kant de spaken op ja. gaan. Maar dan lijkt het alsof ze de andere kant op ja, draaien. Ja, ja, ja, ja. En dat vind ik een heel vreemd gezicht. En als je het eenmaal weet... en je hoort het bijvoorbeeld een keertje op donderdagnacht op de radio... of vrijdagochtend, net hoe je luistert... dan, uh, dan ga je erop letten en dan zie je bij al die reclames... denk je, nou dan heb je het weer. Ja. Dus ja. dat, dat, maar ik, ik weet niet of het nu, er, er was iets mee, ik weet niet of het nog steeds is. Is het ook nu bij de heden, als je nu nog naar de reclames kijkt, is het nog steeds? Ja, nog steeds zo, ja. Oh, ik dacht dat het ook nog iets ja, met de, nog oude... Steeds, het zit nog steeds zo. Oude materiaal te maken, maar ja, dat is dus niet nog zo. Ja, ik heel, heel vreemd, vreemd, vreemde gewaarwordingen zat, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. En dan nou. heb, ik, heb ik nog een vraag. Oh, ja. Um, hebben jullie onder de, de muziek en ook um, de instrumentale muziek zitten? Nee, Jammer. Wil je graag instrumentale muziek, ja? Ja, ik zou het leuk vinden als je een keer een tango, een polka of een walsje of zo uh, hoort. Of stukjes solo muziek. He, zeker voor uh, uh, mensen als uh, senioren die bij Max zijn aangesloten. Ja. Die zouden dat best leuk vinden. Maar is dat zo vinden, ou oudere mensen vinden die muziek zonder zang leuk? Ja, nee joh. Ja? Je hoort zoveel dat, uh, dat, uh, dat en uh, Het is allemaal vocalen. Het zou leuk zijn als wat instrumentaal dus het doorkwam. Maar, maar moet, het dan, uh, moet het dan meteen ook uh, klassiek zijn? En nee, het acht het minuten duren? Nee? Nee, nee, dat is, is, is kan gewoon en, en, uh, dat is bijvoorbeeld, die, bijvoorbeeld muziek die je op dans is uh, zo vroeg gekregen. Een oh, ja. cha cha een polka, ja. en leuke tango. Ik kan uh, zo wel even een André Rieutje erdoorheen jassen. Ja, nou ja, dan zit je bij de, bij de klassieke muziek weer. Hè? Nou ja, maar nou, dat is bijna geen klassiek. Een beetje ta-da, weet je, zo dat... Maar, maar kijk eens of dat je kan. Ja, nee, dat wil ik wel kijken, maar dan, ik kan niet in de computer kijken van... zit geen zang bij. Dat staat er niet bij dan. Het is allemaal, allemaal volkaal dus. Nou ja, nee, het is, het is er wel. Alleen als ik niet weet hoe het heet, ja, ja, dan ja, kan ja, ik het ja. niet zoeken. Nou, moet je zoeken, ja. Nou, dat zal een mooi idee zijn voor de... De programmeurs van, van Max om zo eens een keer een lijst van maken. Zo een te hele dingen. lijst meteen, Ben. <laughs> ja, nou, ja. ja, maar het is, ik vind het ik ik, ja, ik goed dat je het vraagt. En ik ga, ik ga, tijdens het nieuws ga ik heel snel zoeken of ik iets kan vinden waar je, waar je blij van wordt. <laughs> maar het is natuurlijk wel zo dat um, de, uh, uh, uh, dit soort muziek staat bijvoorbeeld niet in de top 40 Dus het wordt niet. we zijn daar nu alleen maar top 40. Nou ja, de top 40 is een lijst van muziek die de meeste mensen leuk vinden. Dus die draai ik graag, want dan weet ik dat ik veel ja. mensen plezier... Maar nu ik je gesproken heb, Ben, en ik weet dat ik jou een plezier doe... met een stukje muziek zonder dat iemand er dwars doorheen zingt... ga ik gewoon zorgen dat ik straks een stukje gevonden heb. Ja, wat, wat, wat zijn de meeste mensen? Dat vraag ik me ook af, hè? Ja, de meeste, wat het meest verkocht wordt, dat wordt geregistreerd in de top 40. Dat is ja. op zich wel een handig systeem. Ik ja, ga, Ben, ik ga voor je zoeken. Dat, ja, dat, okay. dat, dat, ik ga voor je zoeken en ik zoek ook een antwoord op je vraag van de wielen die de verkeerde kant op ja. lijken te hebben Heel leuk. Dankjewel voor ik je vraag. Wel, jo. Jo. Doeg 0800 1121.